Joris Dubinitsky met het NOS-journaal. De executie van een Shiïtische geestelijk leider in Saudi-Arabië zorgt voor onrust in de regio. Iran is woedend en er wordt gevreesd voor hevige reacties onder Shiïten in Saudi-Arabië. De man is een van de 47 mensen die vanochtend werden geëxecuteerd vanwege terrorisme. De geestelijk leider had een grote rol bij de protesten in Saudi-Arabië een paar jaar geleden. De aanval op de website van de BBC donderdagavond is opgeëist... door een groep die zich op internet tegen islamitische staat richt. De DDoS-aanval was bedoeld als een test, zeggen de aanvallers tegen de BBC. Waarom ze dan uitgerekende Britse omroep aanvielen, is niet duidelijk. Mogelijk wilden ze kijken hoe sterk de servers zijn... voor een toekomstige aanval op websites van IS. Door de aanval was de BBC-website urenlang onbereikbaar.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 en komt waarschijnlijk vanmiddag met meer informatie. En Sven Kramer heeft zijn contract bij Lotto Jumbo met anderhalf jaar verlengd. De schaatser is nu tot april 2018 aan de ploeg verbonden. Olympisch kampioen Kramer zegt dat hij geen moment twijfelde... om met deze ploeg naar de winterspelen in Zuid-Korea te gaan. Kramer wil zich vooral richten op de 5000 en 10.000 meter... en minder op de 1500 het weer bewolkt en op sommige plaatsen regen. Vanavond gaat het in het noordoosten vriezen en kan er wat sneeuw vallen. Morgen is er in Friesland, Drenthe en Overijssel dan ook kans op gladheid. Dit was het ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1, Amsterdam richting Amersfoort. Na een ongeluk bij Bunschoten, 5 kilometer. En op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij knooppunt Lunette, 3 kilometer.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 I said a hip hop, the hibbit, the hibbit to the, the hip, hip hop, but you don't stop the rockin' to the bang, bang, you say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to the beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello, Or to the black, to the white, the red, and the brown, and the cripple, and yellow, but first I gotta bang, bang, the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 Ja, en straks is er ook uh, disco aan huis uh, voor de oudjes, uh, Albert Jan, op de ijsbaan. Oké. Okay. En dan uh, past deze platen wel bij, hè, dacht ik zo. Dat denk ik ook wel. De Sugar Hill je met de Rappers Delight. Nou, een lekkere plaats uh, op de zaterdagmiddag, Zandvoort. Nogmaals, een goeiemiddag en uh, welkom.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 Yes, it's true. De op de zaterdagmiddag bij CFM. We beginnen terug naar de jaren tachtig met youi Louie in de noos. En happy to be stuck with you. En de voorde favoriet van uh, albert Ja, tijd niet gehoord, hè? Nee, klopt. Nee, dat was uh, Kwaps en uh, Walk. Het is uh, zeven minuten voor half drie het jaaroverzicht 2015. Je hoort hem bij CFM in uh, nauwe samenwerking met de Stolvoortse krant maand februari.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 Dankjewel, Albertjan, voor de maand februari. En zo dadelijk het CFM weerbericht hoor je om half drie. Maar eerst Coldplay, Adventure of a Lifetime.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 Nog een oliebolletje of niet? Of zit je vol? Nou, <laughs> even niet. Even niet, hè? Even een rondje overslaan. Rondje overslaan. <laughs> Ik denk dat dat uh, voor onze luisteraars uh, ook geldt, uh, Albert-Jan. Ja, genoeg oliebollen even gehad, hè? Dat trouwens, uh, Easy Love van Sigala. Ja, een lekker hits van dit moment. Nog een classic, zo vlak voor de maand maart. Maart 2015, daar hebben we het dan over. En die is van Sister Slets en Lasting Music. Dat uh, geldt ook wel een beetje voor ons, hè, Albert Jan? Nou lastig nieuws. hè? De single van de dames van Sister Sledge. Ja, 26 jaar CFM inmiddels. Ja, 26 jaar. En 26 jaar ben ik erbij, dus ja. Dat is alweer een hele tijd. Ja, dat had en, al, jij? Uh, en jij? Ik, uh, vanaf, nou, een jaar of 14, 15. Nou, ook sch aardig onderweg. Sch schiet ook al aardig op, hè. Ja. Over uh, onderweg gesproken, maand, maart...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 Op zee, locatie Aymuidefer, geeft Belinda Göransson in haar uh, presentatie aan... dat de geraamde cijfers voor banenverlies en toerisme... bij het plaatsen van de gigantische windtribunes veel hoger liggen... dan het ministerie aangeeft. De Maria Basisschool bestaat 95 jaar... Waardoor, waarvan ze na gebruik van de drie schoolgebouwen... nu een plaats heeft in het brede school in het LDC. Er wordt een feestweek georganiseerd met nostalgische spelen en activiteiten... met een knipoog naar 1920.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 Lijkt misschien wel moeder dat je weet wat ik je...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 Me zeg maar wat je moet en wil dan, staren, wordt van. stil. Zeg maar wat je wil dan, staren, wordt er Ik neem je mee, neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik leid misschien wel goed je weet waar ik ik muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. We zijn vandaag wel weer met een topprestatie bezig, Albert Jan. Een jaar in drie uur doornemen. Ach, ja. ja, het gaat wel lukken hoor. Want zo dadelijk gaan we gewoon door met april 2015. Jorgen, Gesperdoel trouwens, een plaatje wat uh, absoluut leuk blijft. Jorge, ik neem je mee. En nog een Nederlandse productie van Mr. Props. Hier is Waves.